Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. De basisscholen gaan misschien toch eerder open. De lockdown wordt waarschijnlijk verlengd tot 9 februari. Maar het kabinet hoopt dat de basisscholen op 25 januari weer open kunnen. Staat in het AD en Haagse bronnen zeggen dat het klopt. Het kan wel alleen na onderzoek naar de Britse coronavariant. Er was een grote uitbraak bij een basisschool in Bergsenhoek in Zuid-Holland. en De GGD wil nu de hele gemeente testen op corona. Je hoort de burgemeester. Omdat het van groot belang is... Dat we die Britse variant, die in onze gemeente aanwezig is, snel de kop indrukken. Omdat we meer moeten weten over wat deze variant van het virus doet. En ik roep als burgemeester alle inwoners ook op om daaraan mee te werken. Deze week worden er al uitnodigingen verstuurd. Het lijkt de goede kant op te gaan met de coronacijfers. In een dagtijd werden er zo'n 5.500 nieuwe besmettingen gemeld. Sinds begin december was dat getal niet zo laag. Er liggen wel iets meer mensen met corona in het ziekenhuis, maar het gaat de goede kant op. Goede nieuws is dat in de afgelopen week tot afgelopen uh, zaterdag er voor het eerst weer een daling was. Volgend natuurlijk op de aanscherping van maatregelen half december. Een belangrijk Amerikaans golftoernooi dat altijd werd gespeeld op een baan van president Trump gaat op zoek naar een nieuwe plek. De golfbond in het land heeft alle banden met de president verbroken omdat die schadelijk zouden zijn voor de sport. Volgens Trump is het contractbreuk en een ongelofelijke teleurstelling. De rechter in België heeft voor het eerst straffen uitgedeeld aan mensen die gepakt zijn op coronafeestjes. Bij ons krijgen bezoekers een boete van 95 euro, maar in België is het andere koek. 23 jongeren die werden betrapt in en om Antwerpen hebben celstraffen tot twee maanden gekregen... en boetes van 1200 euro plus een standje van de rechter. Heeft u nog grootouders die in leven zijn mevrouw? Ja. ja. ja. Bent u niet bezorgd om uw gezondheid? Zeker wel, zeker wel. Ik heb heel veel spijt van deze gebeurtenis. En uh, ik kan nu zeggen dat dat niet meer terug zal gebeuren. De jongeren hoeven niet echt de cel in... omdat je straffen tot twee maanden in België niet uit hoeft te zitten. Maar ze houden er wel een strafblad aan over. Het weer. Vanavond en vannacht kan er behoorlijk wat regen vallen. Morgenochtend trekken de buien weg. Waarschijnlijk zien we in de middag de zon af en toe. Het wordt zo'n 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land komt gladheid voor door bevriezing van natte weggedeelten.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 bad enough girl But heartache number two upset me more, yes it did Heartache number three was kind of rough girl Oh but not as bad as heartache number four Heartache number five was out to get me So heartache number six just had to wait, yeah I got sick I'm heartache number seven I just got over heart and number eight Look up, look up, here it comes Heart in number nine Look up, look up Heart number one started me crying But heart number two, my eyes were red, so red Heart number three, I came up trying Before I lost my head Heartache number five was screaming back up Heartache number six was it's too late Yeah, yeah Losing you was heartache number seven And forgetting you was Delegation ken je waarschijnlijk wel van de groot hit Where is the Love? En dit was ook een plaatje een uit die tijd. Lekkere soulmuziek zo aan het begin van uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. hoorde hard Number 9. Even na drie uur, welkom terug bij uh, Zos Zandvoort op zaterdag. Deel 2 alweer uh, op Jan, met daarin in de volgende onderwerpen.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 a rug. just talk in Kawasaki. I ride it, ride it. And the corner, yeah, baby. Put your hand in my pocket. Ain't I ain't got to be lying out of no doorway. Try to the way trying to drive me. I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today. I see like the half tower, baby. Yeah, why you want Damn, it's like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 In coronatijd, zeg maar, voor de Zandvoortse Redensbrigade. We gaan het morgen van Ernst Brokmeijer horen bij Zandvoort op zondag. corona Proef werd toch even feestje in de studio bij CFM. Deze Esclab Party en Esclab Party Wat een plaat, hè? Geweldig. albert zelfs met handjes in de lucht, was wel leuk deed je dat je <laughs> Ja, <laughs> mensen hebben het heus wel gezien via cfm-live.nl. Kan je live mee kijken in de studio. Tofweg 10a, zfm-live.nl of uiteraard onze zfm-app of website. Overal kan je het volgen.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 Nou ja, dat is wel duidelijk natuurlijk. Ja? Ajax, Ajax speelt thuis. PSV uit. Ajax... Nee, het wordt echt PSV. Ah, nou. dus, Oké, okay. ja, okay. staat u weer? Ja, we dus zetten weer een biertje op. Ja, nee, die vorige week heb je verloren trouwens. Ik mag zo graag verliezen. Wat, wat, wat, wat, wat hadden we ook weer? <laughs> Ik weet, weer. weet het niet meer, maar uh, die had je in ieder geval uh, niet helemaal goed. Ik weet niet eens meer welke het was, joh.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 Dus er zit archeologisch onderzoek. En dat wordt voorlopig even parkeren op uh, P. Zuid. Als je je auto uh, kwijt wilt, uh, daar in de buurt. Dus zaterdagmiddag, we gaan hem draaien. Een van de beste plaatsen van Eric Clapton. Hier is Change the World. If I can reach the stars. I'll pull one down for you. Shine it on my heart.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 Volg onze Facebook pagina andere social media en uiteraard de SFMF. app. Uh. Every time I take a break the game be so boring. pretty like Naomi Cassidy plus Lorman.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 Quarantine, he knows this thing A1 like a felony. All he gotta do is say the word like a spelling bee. <laughs>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 There is <laughs>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 ja, het programma gaat nog door tot aan 5 uur en daarna blijft CFM doorgaan, doorgaan, doorgaan en doorgaan en doorgaan. Gewoon uh, tot, uh, nou ja, ik heb er 60 nog erbij. Kan makkelijk hè. Ben ik wel een beetje ouder. Ik weet niet of ik er dan nog zit. not the way you throw your clothes upon the bathroom floor.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 Desire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 Jerusalem and I don't know leuke filmpjes uh, kunnen zien van de challenge op uh, deze plaat van uh, zorgverleners. Ook hier in uh, Sanford trouwens is uh, lekker uh, meegedaan. Bodaan en uh, Huis in de Duinen en uiteraard uh, Nieuw Unicum uh, ook. Die hebben allemaal meegedaan aan, uh, aan de challenge. En een filmpje geplaatst uh, op deze single van uh, Master KG. En Jeruzalema, wij deden even lekker mee. Ook op de zaterdagmiddag speciaal voor alle zorgverleners. Uh, draait, jawel... We gaan weer door, uh, op Jan. Waar wil je het ook weer over hebben? Nou, de laatste oproep uh, voor uh, de kerstbomen-inzameling, hè? Ja, ik zie ze nog wel liggen, trouwens. Uh, liggen zo nog... hier en daar. Uh, Her en der. En in de bush bush. Ja, het zal inmiddels bij iedereen bekend zijn... dat de traditionele kerstboomverbranding op het strand... bij het schuitengat niet doorgaat dit jaar. Vanwege juist de corona. Er is wel een inzameling van kerstbomen uh, geweest op 6 januari. Maar er komt er nog een op 13 januari.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 www.spaarnalanden.nl slash kerstbomenactie. Daar wordt het op 5 januari bekendgemaakt wie een VVV cadeaubon heeft gewonnen. Dus bewaar je loodjes dus goed en controleer zelf op 15 januari of je inderdaad wat er nog gewonnen hebt. Dus als je door de bomen het bos niet meer uh, ziet, uh, Albert-Jan, dan, dan je heb je altijd bezig. nog op uh, dat uh, internetadres uh, terecht. Uh, dan vind je het vast wel. Vast wel. Wat was het nou? spanelanden.nl/slash kerstbomenverbranding of zo? In één keer goed hoor. Ja, ja, ja, echt waar? Heb je ook loodjes? Ja, <lacht> <lacht> ik heb ook meegedaan. Leuk. Dankjewel, Albert-Jan. De inzameling van de kerstbomen nog één keer.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 ...nog eens tijd, hè, met Falco en onder meer... Uh, Rugby Amadeus. En uiteraard uh, deze grote hitsingel van hem. Je de Genie. En de laatste plaatje in uur twee alweer... ...van SOS Sandvoort op zaterdag. dadelijk zijn we er nog één uh, uur lang... ...het derde en laatste uur... ...met onder meer het uh, dier van de week... ...gedicht van de dag. Formule 1 nieuws uiteraard in de Pit Report...